Joris Stubenitski met het NOS-journaal. D66 vindt dat moet waarmaken. Volgens Schippers is het geen toeval dat juist in verkiezingstijd allerlei incidenten naar buiten komen. Ze doelt onder meer op de bonnetjesaffaire... die leidde tot het aftreden van minister Opstelten en staatssecretaris Teven. D66 leidde Pechtold wil dat Schippers haar beschuldigingen staaft of ze anders intrekt. Op Puerto Rico is een Nederlander verongelukt. De man werd donderdag aangereden door een auto in de zuidelijke stad Guayama. Volgens lokale media is het slachtoffer een man van 26... die heeft gestudeerd aan de Universiteit van Amsterdam. Hij maakte met twee anderen een zeiltocht rond de wereld... en was een week geleden op Puerto Rico aangekomen. De politie heeft gisteravond 12 mensen aangehouden... bij invallen in twee koffiehuizen in Amsterdam-Oost. Justitie vermoedde dat er in de koffiehuizen illegaal gegokt werd... Bij de eerste inval ging een arrestatieteam naar binnen... omdat er mogelijk vuurwapengevaarlijke bezoekers in het koffiehuis waren. De gemeente Amsterdam moet beslissen of de koffiehuizen dicht moeten. De vicepresident van Sierra Leone heeft asiel gevraagd... bij de Amerikaanse ambassade. De woning van de vicepresident, Sam Soumana, is omsingeld door militairen, zegt hij. Ruim een week geleden werd de vicepresident... uit de regeringspartij van Sierra Leone gezet... omdat hij zou hebben gelogen over zijn diploma's... Kort daarvoor werd ook bekend dat hij een nieuwe politieke beweging wil beginnen. Op de WK Shorttrack in Moskou heeft Shinki Knecht zilver behaald op de 1500 meter. De Nederlander eindigde nipt achter de Rus Jelly Stratov. Het verschil tussen Knecht en de Rus was zo klein dat Knecht even dacht dat hij had gewonnen, maar Jelly Straatov was 8000ste van een seconde sneller. Het weer. Lokaal kan er wat motregen vallen. Ook morgen kan op wat regen. Af en toe zon. Het wordt ongeveer 8 graden. Na het weekend neemt de temperatuur toe. Dit was het NGFM. Verkeersupdate. Dit is John Hoka van de ANWB. Er staan geen files. En de politie heeft ook geen snelheidscontroles aangekondigd. Maar die kunnen wel spontaan plaatsvinden. Tot zover de verkeersinformatie.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 I'm mm -hmm. Drie van software op zaterdag. Openen we met Des van Franchot, de, de Riptides. Tides. Het derde laatste uur van dit programma inderdaad, met dat bericht van de Shinky Knechts. Achtduizendste van een seconde. Daar heeft dit op verloren, Albert-Jan. Achtduizendste ja, van een seconde. Dat is gewoon, nou dat, niet dat, meetbaar eigenlijk, hè? Nee, niet, nee, niet, niet meetbaar. We zien net de herhaling. Maar het was al heel erg knap. In die dus zin hij dacht er gewonnen te hebben, maar toch die 8000ste van ja, een seconde. Het verschil tussen goud of zilver. Welkom terug, luisteraars, bij het derde uur van Zandvoort op zaterdag. Live vanaf de Tolweg 10a. Wat gaan we derde uur doen? Uiteraard rond de klok van kwart over vier hebben we het Pit Report. En dat is natuurlijk nog behoorlijk wat Formule 1 nieuws. En met name over de, de eerste Grand Prix die morgenochtend verreden gaat worden in Australië. In de aanloop naartoe, had, daarnaartoe hadden we natuurlijk de soap van Guido van der Garde. Maar natuurlijk hebben we ook voor u de uitslag van de kwalificatie en de, de startgrid voor morgenochtend zeven uur Nederlandse tijd. Uh, verder hebben we natuurlijk het dier van de week rond de klok van half vijf. En het gedicht van de week, het heet 'Vaarwel'. Verleden. Oh. Dat wordt een hele, hele hele, gevoelige weer. Het gedicht van de week, luisteraars, liefhebbers ervan, Kwart voor vijf, vaarwel verleden. En uh, wellicht nog Zandvoorts nieuws in het kort. En natuurlijk heerlijke muziek. Dus genoeg reden om te blijven luisteren. Ook het derde uur naar uw lokale zender ZFM met Zandvoort op zaterdag. En de eindstalt van de wedstrijd uh, Edo Veteranen 1 is 1 tegen 1. Dus een gelijkspelletje daarin halen. Hey, en hier is Pieter Frentum. We gaan hem live draaien. Baby, I love your way. We gaan snel mee snel meegekijken op de webcam van CFM. Ik zie nee, nee, een met <laughs> meloten in de studio. Oh, wel gezellig. www.zfm-live.nl als je mee wilt kijken. Deze zaterdagmiddagshow bij CFM. Je Peter Pieter Frampton en Baby, I Love Your Way. Dit is 25 jaar CFM. Ladies and gentlemen, we're leaving Downing Street for the last time after 11 and a half wonderful years. And we're very happy... ...dat we het Verenigd Koninkrijk in een heel, heel better state... ...dan toen we hier 11,5 jaar geleden kwamen. ZFM al 25 jaar, live in Zandvoort. Ladies and gentlemen, daar komt-ie aan, Jimmy Bourne. Hier is Dance Across the Floor. Een flinke dans hier in de studio van ZFM. Met Dance Across the Floor, joh, de, de single van Jimmy Bohorn. Jawel, Dolly. Wat lopen ja. te grijzen. Nou, ik zie dat jij je wilde haren nog niet kwijt bent. Nee, ik ben je wel wat eigenlijk kwijt. Maar <laughs> die, die wilde zijn gebleven. De adolescent komt weer in hem naar boven, hoor. Ja, ja mooi, hè? <laughs> ja, leuk. Ja, ja, terwijl jullie gezellig bezig zijn, zit ik op uh, de, de leader te, van Pit Report. Te oh, wachten. jij wil uh, Report... Ja, geef dan ook een seintje. Ja, dat format... He, no no bedoel... Normaal gesproken doen we dat altijd, weet je wel. Dan, ja, uh, dan, ja. dan is het gewoon helemaal gestroomlijnd. Ja. Weet je wel een beetje van slag af, hè? Nee, nee, nee. Nee, nee, nee. Maar je moet me wel uh, even, ja, ja, even informeren, ja, toch? Nee. Ja, nee, Oké, okay, nou, daar komt hij aan, Albert Jan met de Pit Report. CFM, Race Radio, Pit Report. Ik ben de moeilijkste niet, Robert-Jan. Ga je gang. Nou, het was wat, hè, luisteraars, in de aanloop van de morgen tevrijde Formule 1 race in uh, Albert Park. En dan hebben we het natuurlijk over Aust Australië, de eerste Formule 1 race van het seizoen. En de soap van Van der Garde heeft voorlopig... en met de, na, met de nadruk op voorlopig een schikking getroffen met Sauber. Guido Van der Garde heeft vandaag een schikking getroffen met Sauber. De inhoud van het akkoord tussen de Nederlandse coureur... en het Zwitserse Formule 1-team is vooralsnog onduidelijk. Duidelijk is wel dat de 29-jarige Amsterdammer... niet in actie zal komen tijdens de Grand Prix van Australië. Het kamp Van der Garde draaide de duimschroeven bij Sauber de afgelopen dagen nog verder aan door de rechter... om harde sancties te vragen. Indien het team bleef vol Harden... Daarbij werd gedreigd met beslaglegging van uh, eigendommen, lees de auto's, en de arrestatie van teambaas uh, Kaltersborn. Die maatregelen zijn nu van de baan. Van der Garde en Zouwer hebben een geschil over de positie van de Nederlander in de renstal. De, de coureur zei contactueel rechten hebben op een van de twee stoeltjes als wedstrijdrijder voor dit seizoen. Daarin kreeg hij tot tweemaal toe gelijk van de rechters in Australië. Zouwer was van mening dat Van der Garde tot niets verplicht is. Wordt alsnog vervolgd, maar dan volgende week na de Grand Prix van Australië. Wie ook niet meedoet is de Formule 1-team van Menor Marussia. want die missen morgen ook de grote prijs van Australië. Het team moest vandaag de kwalificatietraining laten schieten... vanwege problemen met de computersoftware. De Internationale Automobielfederatie, FIA, wil van Marussia alsnog een verklaring. Teambaas John Booth had lang vertrouwen dat het ging lukken. We zijn in een korte tijd toch nog ver gekomen. Het is balen dat we het net niet hebben gered, aldus Booth. We hebben wel veel werk verricht, maar waar we mee verder kunnen. En, uh, het, wordt, het was een lastige tijd, uh, hebben we gehad. En ik kijk liever vooruit en ik denk nog aan de mooie dingen... die op ons wachten. Marussia miste vanwege financiële problemen... voor de laatste drie races van vorig seizoen in Maleisië uh, hoopt de team weer van de partij te zijn. Nou, wie startte dan morgen op uh, Pole? Nou, dan hebben we het over uh, Lewis Hamilton. Dit is een mooie start van het weekend voor ons... al dus regerend Formule 1-kampioen Lewis Hamilton vandaag... Na, nadat hij zijn Mercedes naar de pole position had gereden voor morgen. En uh, iedereen is natuurlijk benieuwd waar staat Max Verstappen. Max Verstappen start morgen als twaalfde. Max Verstappen staat morgenochtend om zeven uur Nederlandse tijd... werd de Grand Prix van Melbourne op de twaalfde plaats van de startgrid. De debuterende 17-jarige Nederlander... leek vandaag bij de kwalificaties op Elbert Park op weg te gaan naar een top 10 klassering maar werd in de laatste minuten teruggewezen naar P12. Waardoor hij de derde... Uh, sessie van de kwalificaties met 10 uh, snelste rijders net niet haalde. En zijn Goed, teammaatje? Een teammaatje, die staat op de achtste plek. Dat is Carlos Sainz junior. Goed, dus wie vertrekt er van Paul? Zoals gezegd Lewis Hamilton en op, uh, meer, uiteraard weer Mercedes 2 Nico Rosberg... Drie, verrassend Philippe Massa van Williams. En als vier, Ferrari rijder Sebastian Vettel. Nogmaals, morgenochtend om zeven uur op het speciale Port Sportkanaal. En anders is het ook nog te volgen bij RTL, de Duitse televisie. Tot vast, zover. Tot zover. Tot zover de Pit Reports bij CFM. Ja, ja, die schikking hè, van Guido van der Garde. Ik heb er even een plaatje bij uitgekozen. Hier is money, money, money. De aberration En money, money, money Dit is 25 jaar ZFM En hier is Fox Stevenson De boodschappen zijn inmiddels allemaal wel in huis he, op deze zaterdagmiddag. Zo wordt het tijd voor een borreltje, een kaartje erbij. en gezellige achtergrondmuziek bij CFM. Jo, dit is heel van Fox Stevenson. En dat was Sweets uit The Year Breakdown, die elke vrijdagmiddag hoort tussen drie en vijf. Uiteraard gepresenteerd door onze zeer gewaardeerde collega Maurice Mulder. Het is tijd voor een golfbericht en dan gaat het over luiten. Hoe ja. gaat het met luiten? Nou, niet zo goed. Nee? Nee, niet zo goed. Oh. Uh. Uh, Golfluisteraars, uh, die weten het waarschijnlijk al. Joost Luiten probeert uh, dit, dit seizoen omdat hij dus bij de beste 50 golvers van de wereld hoort. Mag hij ook meedoen aan de, uh, de grote toernooi in Amerika. Echter uh, in Pal, uh, Palm Harbor ligt hij er al na twee dagen uit. Want voor van Joost Luiten zit het Valspark Championship er nu al op. De 29-jarige Blijswijker had uh, gisteren uh, vrijdag dus 73 slagen nodig voor zijn tweede ronde. Eentje minder dan donderdag tijdens zijn eerste omloop over de banen van de... Deze uh, Brook Resort, Palm Harbor Golf Resort. Met een totaal van 147 slagen bleef Luiten ver verwijderd van de kut. Die was getrokken op 143 slagen. Dus hij had. Uh, uh, vier slagen meer nodig dan uh, de beste golvers die wel de derde dag mogen gaan spelen. De beste golver van Nederland vulde twee birdies in op zijn scorekaart, maar ook vier bogies. Met twee slagen boven de baan gemiddelde kon Luiten de, scha de schade uit zijn eerste omloop dus niet repareren. Na een knappe elfde plaats, eerder deze maand op de Honda Classics... en een, de 46e plek bij het Cadillac Championship... strandde de Blijswijker Breis zodoende dit keer al voor het weekend. Tot zover het golfnieuws, zometeen het dier van de week. Maar eerst gaan we terug naar de jaren 80 met Jacques Kahn. Je weet wel, die dame van uh, I Feel For You. En ook dit was een uh, behoorlijke grote hit van haar. Hier is I'm Every Woman. Ja, met deze plaat van uh, Shaka Khan en IMFU Woman is het maar een klein stapje naar Dolly Tempierik met het dier van de week. Ja, dat is zeker een klein stapje dit keer. Want wat hebben wij een leuke woman uh, zitten in ons dierenasiel. Want uh, er zit daar een heel leuk lief meisje te wachten op een warm mandje en een nieuwe baas. En dan heb ik het over de vrolijke Sophie. Sophie is een meisje die al heel wat heeft meegemaakt in haar korte levendje ze is pas een jaartje oud. En uh, oorspronkelijk kwam ze met een aantal andere honden uit Roemenië. En uh, eenmaal in Nederland was ze snel geplaatst. Maar ze is weer teruggekomen en dat is jammer. Uh, ze is teruggekomen omdat ze nogal waaks reageerde na bezoek... en aan de lijn ook fel kon zijn. Maar ja, in de opvang heeft daar eigenlijk niemand iets van gemerkt... Ze is soms best wel wat blafferig naar bepaalde mensen... maar daar blijft het dan ook bij. En uh, Sophie is een uh, bastaardhondje. Een ontzettend uh, vrolijke, lieve, actieve dame. Ze is sociaal met andere honden en ze speelt heel graag. Maar daarin kan ze af en toe best wel eens soms pittig uit de hoek komen. God, lijkt wel of het alsof het over mij gaat. <laughs> ze is niet gewend aan katten... maar ze reageerde er niet echt op toen ze op bezoek was... en een kat tegenkwam. Sofietje kan heel goed tegen alleen zijn en ze loopt dan ook gewoon lekker los in huis. Ze kent de basiscommando's en luistert heel goed. Het enige dat Sofie wel doet, dat is als een dolle tegen je aanspringen, puur uit enthousiasme. En dat is natuurlijk niet helemaal de bedoeling en dat zal nog wel wat tijd kosten om dat af te leren. Maar omdat Sofie in haar vorige omgeving toch wat fel gedrag heeft laten zien... Uh, kan ze eigenlijk alleen maar geplaatst worden bij mensen met ervaring met honden en niet in een druk gezin. Mensen met wat oudere kinderen, dat zou nog wel kunnen, maar heel veel drukte zal Sophie geen goed doen. Het is een superleuke, vrolijke hond voor mensen met energie en kennis. En voor inlichtingen kunt u uiteraard terecht bij het Dierentehuis Kennemerland in de Keesomstraat nummer 5... Uh, belt u even van tevoren mocht u interesse hebben... met telefoonnummer 023 57 13 888, Maar u kunt de informatie ook terugvinden over Sofietje en andere dieren... op dierentehuis.kennemerland.nl En als we het dan toch over het dierentehuis hebben... 12 april is er een open asieldag... En dat is altijd een hele leuke dag waarop veel te doen is. En uh, dit keer is hij dus op een zondag, 12 april, van 11 uur s ochtends tot 4 uur s middags. Nou, er is heel wat te beleven hoor. U mag zich gewoon vrij rond bewegen door het gehele asiel. En uh, medewerkers en vrijwilligers staan uiteraard overal voor u klaar om uw vragen te beantwoorden. Er wordt een traditionele overdekte markt georganiseerd en waar diverse organisaties zich aan u zullen presenteren... en waar u allerlei leuke snuisterijen kunt aanschaffen. En natuurlijk ook een hapje en een drankje... waarvan de opbrengst uiteraard voor de asielda dieren is. Er is ook weer een loterij en er zijn mooie prijzen te winnen. Er zijn ook demonstraties van Twikkelerveld met speurhonden... en dat belooft weer een waar spektakel te worden... En de huisdierenfotograaf is er ook. Nou, het houdt toch niet op, zeg. Tegen een leuke donatie kan uw huisdier op de foto. En voor de kinderen is er dit jaar een leuke speurtocht en een kleurwedstrijd. En ook voor Kids, Kids for Animals presenteert zich. En je mag zelfs met Ikki, en dat is de mascotte, op de foto. En niemand minder dan onze jonge collega Sandvoortse DJ Thomas de Jong... die gaat voor een gezellige sfeer zorgen met mooie muziek... Nou ja, kortom, wat moet ik nog meer zeggen? Het is een prachtige dag die het gaat worden... en de asieldieren kijken al uit naar uw komst. Mocht u nog informatie willen hebben... ook dat kan op het genoemde nummer 023 57 13 888. of u kunt weer alles erover teruglezen op www.dierentehuiskennenmerland.dierenbescherming.nl en nog een kleine noot... U mag nog boeken inleveren voor de boekenmarkt. Zijn allemaal welkom. En het dierentehuis is geopend. Dus dan kunt u die boeken langsbrengen tussen 11 en 4 uur middags. Op maandag tot en met zaterdag. Zo ver op. Waar ja, gaan dat wordt een jou? leuke dag. 12 april. Ja, gezellig. Ja, ga je ook Zullen heen? we samen gaan? Oh nee, jij kan niet. Ja, ja, maar ik dier, hoorde ja, al dat je, je zei je van uh, je mag met uh, ik uh, op, de, op de foto. Dus ja, uh, dan ja. mag je met Dolly op de foto. Oh, oh goed hoor. Wordt gezellig. 12 april dus, uh, open, die kennen we uh, dierendagen hier in uh, Zandvoort. Zo meteen gaan we ons opmaken voor het gedicht van de dag. Een tranentrekker, wederom bij CFM. Maar eerst Mai Tai, Female Intuition. De Amsterdamse damesgroep Maaike in de finale Intuition. Het is 10 minuten overal 5 geworden. Nog even aandacht voor de volvo Ocean Race. Dat zijn natuurlijk wel heel benieuwd hoe het gaat met team Brunel. Ja, want ze zijn nu dus in Nieuw-Zeeland aangeland en ze staan op het punt te vertrekken naar Brazilië. Maar daarover later in het artikel meer. En in elke haven die ze aandoen doen ze ook een havenrace. Die geldt niet mee voor het algemeen klassement. Alleen aan het einde van de uh, wereld, wereldreis rond de wereld... Uh, en bij een eventuele gelijke stand... zullen de aantal overwinningen tijdens een uh, import race zoals het heet... Mm -hmm. mee gaan tellen voor de onderlinge uh, verschillen. En uh, tijdens de oceaanetappes eindigt de vrouwenboot van het Zweedse team SCA... steenvast in de staart van de zeven boot tellende zeilpeloton... Maar voor de tweede keer deze Volvo Ocean Race bleven de vrouwen in de havenrace alle mannen de baas. Dit keer in de City of Sales, Auckland, Nieuw-Zeeland. Het zeilen van een havenrace in de Volvo Ocean Race is een heel ander spelletje dan de lange afstandszeilen, dat de hoofdmoot van deze loodzware race vormt. In de haven spelen snelle boothandelingen, tactische slimheid en acceleratie een veel grotere rol dan bij de wedstrijden in een open zee. Op de lange afstanden etappes gaat het vooral om navigatie op basis van meteorologische kennis. Boots, snelheid en uithoudingsvermogen uiteraard van de opvarende. En dan kunnen drie extra bemanningsleden die de dames hebben juist tegen je werken. De sociale verhoudingen liggen wat lastiger. Er treedt in de wekenlange etappes eerder irritatie op. En de communicatie is met elf dames aan boord ingewikkelder dan met acht zwijgzame mannelijke spierbundels. In de haven van de City of Sales lieten de dames met stuurvrouw Caroline Brouwer... opnieuw zien dat zij ongelooflijk goed en tactisch slim kunnen zeiden. De boot van schipper Sam Davis won, maar uh, naar eigen zeggen... doordat ze het spelletje simpel hielden... en het aantal bootmanoeuvres in het variërende weersomstandigheden... tot een minimum beperkten. En dan nou krijg jij je zin. De Nederlandse team uh, Brunel, boot van schipper Becking eindigde in deze havenrace netjes op een tweede plaats... Door dit resultaat gaat Becking samen met Abu Dhabi... aan de leiding in het klassement van de havenraces. Dit klassement, zoals gezegd, speelt alleen een rol... bij een gelijke stand in de eindklassement van de uh, Oceaan-etappes. De start van de volgende Volvo Ocean Race-etappe naar Itaja in Brazilië... is vanwege de tropische categorie 5-cycloon Gerard verplaatst... naar een op zijn vroegst dinsdagmiddag aanstaande... Tot zover. Oké, okay, nou van Gerard gaan we zo dadelijk naar het gedicht van de dag. Ook een klein stapje, denk ik, Albert-Jan. Ja, ik denk het ook. Ja, <laughs> ja dat, is, dat is weer een tranen Dus lekker blijf luisteren naar CFM. Tot aan vijf uur vanmiddag. Zandvoort op zaterdag. Met nu Cock Robin. Hier is Just Around the Corner. Everything, only pleasure and pain. Wonder why I come here, head to my hands. Where else can I be? De juiste van Cock Robin in Just Around the Corner. Zijn we er klaar voor? Het gedicht van de dag. En het gedicht van vandaag heet Vaarwel Verleden'. Alles, alles wat ik heb meegemaakt, heeft mij in het diepst geraakt. Al deed mijn hart telkens pijn. Ik mag nu. Vrolijk zijn Het geeft me kracht als ik zeg Ik ben vrij Dus volg mijn weg Niemand zit me meer op de huid Dus sla ik heerlijk Mijn vleugels uit Alle schuld En alle spijt Zijn voltooid verleden tijd Tegen wie ik heb gestreden zijn nog slechts schimmen in het verleden. Mijn schepen zijn voorgoed achter mij verbrand. De hulp is nu aangeland. Ik roei met de riemen die ik heb. De vloed is dank weg, het is nu eb. Ik geniet van de aangebroken tijd. Ik ben voorgoed bevrijd. Ogen open, armen wijd. Vaarwel verleden, ik ga de toekomst in. Het leed is geleden, dit is voor mij een nieuw begin. Ik kijk niet om naar wat ik achterlaat. Vaarwel verleden, hoop dat. Het in de toekomst beter gaat. Het was weer mooi. Het gedicht van de dag bij CFM. Je hoorde vaarwel verleden. En kijken naar het heden. En een beetje verliefd zijn mag toch nog. Hier is André Hazers. In een discotheek zat ik van de. Het gaat een beetje hangen hè. Zal het door het zingen kunnen? Ja, waarschijnlijk. Ik heb gisteren de knoploop gegeten hè. Dan gaat ie <laughs> Johan, nou ja, ze zijn een beetje verliefd. Ja, ja. meer dan. Ze zijn, uh, wanneer was het ook? Nee, vanavond. Vanavond toch? Vanavond, vanavond, vanavond, vanavond, vanavond, met Hardy. Hardy ja. Ja. Vanaf vanaf negen uur. Wat toevallig woep, woep. dan dat ik deze plaats rijd. Zo toevallig, ja. Ja, ja, en dat zo past he. ook niet op iemand anders leven of zo. Nee, helemaal niet. Nee, helemaal, nee, helemaal, helemaal niet. niet. Toeval bestaat niet. We gaan het even hebben over morgen, Dolly. Want morgen, uh, ja, morgen dan ja. komen wij op tv, of niet? Eh, nou, wij niet, Wij hoor. niet, wij, wij nee, niet. Nee, Lana. Lana komt op tv. op tv. Ja. Want uh, morgen gaat RTL 4 uh, opnames maken. Voor het programma Nederland heeft het. En uh, zij vinden dat Zandvoort het ook heeft. En CFM ook. Ja. En jij ja. bereidt het, dat... ja, ja, heel goed. Maar we gaan toch vast niet op de film, denk ik. Maar goed, je weet maar nooit. Want in die uitzending... Ja, het, er zijn maar zes minuten worden er gewijd aan Zandvoort aan Zee. Je kan, zou natuurlijk een week kunnen vullen. Hè? Mm -hmm. Maar goed, we krijgen zes minuutjes de tijd om uh, Zandvoort te laten zien. VVV-directeur Lana Lemmens neemt uh, Dirk Taat... dat is de presentator van het programma, uh, mee... En uh, ze gaan via, uh, met, met een segway, gaan ze van de duinen. Dan gaan ze eens eventjes naar de herten kijken en die begroeten. Ja, als ze er nog zijn. Uh, <lacht> ja, ja, nou in die duinen, daar wil het nog wel lukken. Okay. Maar ik hoop niet dat ze op straat een uh, hert tegenkomen met een pang. Uh, nou ja goed, laten we er maar even hè, niet aan denken. Dat komt de negentiende allemaal. Maar in ieder geval dan gaan ze dus uh, vanuit de duin via het strand naar het circuit. En daar uh, worden ze dan getrakteerd op een rondje asfalt. En dat programma dat uh, gaat uitgezonden worden om 4 uur zondag. En dan is er ook nog een herhaling. Zaterdag 21 maart om 2 uur. En die beide uitzendingen gaan te zien zijn op RTL 4. En wat voor programma is dat? Uh, Nederland heeft het. Nederland heeft het en jij beleeft het. Daar komen bekend Bij voor. je, Ja, dat He komen we heel bekend heet voor. Bekend ja. voor. <laughs> Zo zie je maar weer, hè. Ja. We hebben ja, ook ja. een tijd een programma gehad trouwens op tv. Goedemorgen Nederland. Kan je dat nog herinneren? was de ochtendshow op Nederland 1. Die heet Goedemorgen Nederland. Ja. Okay. denk ik van, hebben wij hey, geen Goedemorgen Zandvoort? Zandvoort? Ja. ja. Maar aan de andere kant, wij hebben weer Zandvoort draai door. Jawel. Nou, daar heb jij weer een punt. <laughs> Vertel eens even, Zandvoort draait door. Gisteren een leuke uitzending. Ja, was zeker een leuke uitzending gisteren met uh, Leo Krippendorf en uh, uh, Freek en Ans Veldwies. En zij hadden het over de, uh, de voorstelling die natuurlijk gaat komen 21 maart in de krocht van de Wurf. En Leo heeft gesproken over de televisieprogramma's die hij presenteert en uh, zijn slipschool die hij heeft. Dus het was enig. Het was erg leuk. Wanneer is de programma Dan draai door? Het is altijd live, hè? Dus is altijd live. De Helemaal de in levende live. Helemaal levend. Op de vrijdag. Op elke vrijdag. Elke vrijdag. Van vijf tot zeven. Van vijf tot zeven. Dus lekker onder het koken. Op vrijdag eet je altijd ietsje later, denk ik. Dan heb je even, neem je wat meer de tijd. Is het zo gezellig om naar ons te luisteren. Kijk, want vorige week hadden we natuurlijk die prachtige band Damp. Fantastisch. Hebben we genoten. Was ook een leuke uitzending. Weer heel anders. Het is elke vrijdag heel anders. Binnenkort hebben we Rapalje... Dames en heren, luisteren. Ook 3 niet april? Nee, nee, zeker niet. Wordt erg leuk, want die treden op in de lichtfabriek op 3 april. En binnenkort gaan we daar ook een prijsvraag aan verbinden. We mogen kaartjes gaan weggeven van Rapalje. Nou, kijk, kijk, nee, het kijk, wordt kijk, gewoon reden om te gaan luisteren naar Voor Draait door Absolute. elke vrijdag tussen 5 en 7 bij CFM. Ja, ja en als ik dan van mijn werk uh, terugkom naar Sanford, zo rond een uurtje of kwart voor 6, weet je wel. Ja. En dan rijd ik over de Sanfo, zet ik hem meteen op, natuurlijk. Uiteraard, dat doe Want ik. Ik wil er verder geen tijd, uh, niks, niks van missen. van missen. Nee. nee, natuurlijk niet. Nee. Dat is ook het uh, wat ik doe altijd. Meteen zoeken naar de CFM. Hè? Als ik vanuit Haarlem of zo kom. Precies. Zo ja, wordt het. Hey Dolly, dankjewel voor je bijdrage vandaag. Heel graag gedaan. Fijn was, weekend Het was allemaal. gezellig. Ja, was het zeker. was zeker. Of, en, uh, ja, hoe, vond week... je, hoe vond je je stage? Mijn stage. Ja, ja, Ik heb stage gelopen. Ja, vandaag. Leuk hè? Ja, want ik ga op het reservebankje zitten. Op het iemand... reservebankje? Ja, als er iemand uitvalt, dan kunnen ze mij bellen. En dan uh, zeg ik dat ik niet kan, weet je wel. Dan, uh, <laughs> ja. Nee, top. Hartstikke leuk dat je er was. Dank je wel. Het was een leuke middag, jongens. Top. Oké, okay, Albert, -Jan, jij ook, bedankt. Ja, tot morgen. Ja, tot morgen zijn we er weer. Ja, zeker, Van twee, de, vanaf 2 tot 5 Van 2 tot 5, Zandvoort op zondag. Met heb jij kleine oogjes? Want heb je ochtends naar de Grand Prix gekeken? Jij natuurlijk. Ook, jij ook. Oh ja, ik ook. Jij ook. Ja, we moeten <laughs> op uh, Helder, Vroeg op, ja, om 6 uur op, een bakje koffie. Oh, 7 uur, 7 uur. Ah, de ja. race. Met niemand meer dan Max Verstappen vanaf startplaats nummertje 12. Wow. Oh, oh, dat wordt wel heel spannend, ja. Zeker, ik zou zeggen, tot morgen en hele fijne zaterdagavond. En geniet van Hazes in Laurel. Dag, Doe, doei Bye doei. Weekend. Doei